gaan we het over hebben vanmorgen ik heb een stevig thema daarboven staan nooit zullen zij tot mijn rust ingaan we beginnen te lezen in het derde hoofdstuk van Hebreeën de eerste drie versen en we gaan rustig lezen want het is goed om te lezen en de woorden te begrijpen het kwartje moet gewoon elke keer vallen tot zeggen: zegt ah, oh ja inderdaad mooi is dat want pas als de kwartjes vallen, dan zeg je, ja zo is het. En om dan te snappen waar de rust over gaat. Want met veel gesprekken met mede-christenen, als het gaat over de vieren, Ach, wij zijn al helemaal in de rust ingegaan. Heel de wet is weg. Wat is het antwoord? Dus zij verbinden het in de rust ingaan. Dat zij geloven dat Jezus het Christus is, de Zoon van God. We zijn gered, we zijn de rust ingegaan, we kunnen het niet meer door werken verdienen. Nou, het zijn dus allemaal dwaze redeneringen op een rijtje, want zo staat het in de hele Bijbel niet geschreven. De rust ingaan is een, uh, een bijzondere ervaring waar je keuzes voor hebt gemaakt. En wij hebben al een heel stuk in die keuzes verbonden geraakt, alleen met het feit dat we met elkaar op Shabbat bij elkaar zijn. Dadelijk gaat u zien waarom. Paulus die zegt daarom, heilige broeders, zo die hebben u vast zitten. Weet je niet? Steek je hand eens op broeders. Wie zijn hier heilige broeders? Het feit dat Paulus een brief naar Alblassedam schrijft. En hij schrijft aan de heilige broeders. Dan kan je wel zien hoe Paulus erover denkt. Maar ik denk er ook zo over. Wij zijn met elkaar heilige broeders en zusters. Heilig betekent niets anders dan apart gezet. Zoals mijn vrouw in mijn huwelijk voor mij apart is gezet. Moet iedereen afblijven. Zo heilig is het. Dus... Hij heeft het over heilige broeders, zegt Paulus. Wij zijn apart gezette broeders voor het aangezicht van God. Apart gezet. Daarom heilige broeders en zusters. En de volgende is deelgenoten der hemelse roeping. We zijn deelgenoot. Waar komt de roeping vandaan? Uit de hemel. Heeft God staan roepen. Nee, hij heeft de profeten geïnspireerd om zijn woord op te schrijven. De woorden die uit zijn geest komen, want zoals God denkt in zijn geest, verwoordt hij het door te spreken. En dat spreken hebben de profeten opgeschreven, maar het komt uit de geest van God. Daar als iemand zegt, uh, de Shabbat op Sabbat, de, zaterdag, dan denk je, hé, hey, dat heb je uit de geest van God. Want dat zegt God ook. Komt er iemand langs dit nou gedenkt uh, zondag, maar niet de Sabbat. Dan denk ik, hé, hey, dat is niet uit de geest van God. Dus daar geven we geen gevolgen aan. En zo ligt het op alle dingen die we door de jaren heen met elkaar hebben gevonden, hebben ontdekt, waarin we ons leven hebben gecorrigeerd en we zijn gaan wandelen in de weg zoals vader het zegt. Zoals God het zegt, dat komt uit de geest van God. Simpel is het toch, hè? En alles wat uit de geest van God komt, is opgeschreven in de woorden van God. Dus als we die woorden lezen, dan weten we hoe God spreekt. Nou, we gaan kijken wat we erop tegenkomen. Heilige broeders, jullie zijn deelgenoten van de hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Yeshua. Wiens naam betekent Yahweh brengt redding. Dat zegt dus niet dat Yeshua Yahweh is, maar het is zijn naam. Yahweh, zijn vader, brengt redding. Anders is het niet. Yeshua is, Yahweh brengt redding. Yeshua is onze apostel en hoge priester. Gek is dat, om Yeshua als apostel benoemd te worden. En we denken altijd apostelen, oh we kennen de twaalf en nog een dertiende, afijn. Nee, ik vind het mooi. Ook Yeshua is apostel en hoge priester. Zo'n apostel hebben we nooit gekend. Een apostel en hoge priester. Dat woord apostelos, want daar gaat het over, betekent een gemachtigde, een boodschapper, uitgezonden met opdrachten. Dat is heel wat anders dan als iemand zegt: "Ja, maar Yeshua, dat is God." Wat een dwaasheid. 40 keer de Zoon van God in het Nieuwe Testament en 80 keer Zoon des Mensen. Nooit staat er vermeld dat Jezus God is. Hij is de Zoon van God en de Zoon des Mensen. Een gemachtigde is hij. Hij heeft dus van de Vader een machtiging gekregen om te handelen. En omdat hij handelt over een machtiging doet God precies wat hij hem opgedragen heeft. Hij kon de doden opwekken, de Melaatse genezen. Dat was onmogelijk een Melaatse genezen. Maar hij kon al die dingen omdat dat dus Messiaanse wonderen en tekenen waren. Velen hebben gedacht, oh we geloven in Jezus, En nou kunnen we dezelfde tekenen en wonderen doen. En dan ga je heel slim aan de gang, nou, boem, boem, in de naam van Jezus. En ja, dan gebeurde er niks. En denk, zo, dat is, uh, heb hij nou geen geloof, heb ik geen geloof. Al die discussies en die gevoelens, die kennen we. Want we zijn door die kringen van Pinksteren, charismatisch en allemaal heen gegaan. Totdat we bij Torah kwamen en dan ga je zeggen, aha, er is één basis en dat is Torah. Staat daar ABC, is dat ABC? En dat ga je later niet zeggen, dat moeten we even omdraaien, want dat komt ons beter uit in het zogenaamd Nieuwe Testament. Nou lieve mensen, het Nieuwe Testament is volledig gestoeld op het Oude Testament. Er zijn niet twee verbonden, er is maar één verbond. Maar binnen die verbonden is er iets veranderd. Dat is namelijk het bloed van stieren en bokken, wat de zonde bedekte. En het is het bloed van Yeshua, wat de zonde wegneemt groot verschil. Dus het is een verandering van bloed. Want in bloed zit het leven. Het is heel belangrijk tot we het beseffen. Yeshua is dus een gemachtigde. Hij is een boodschapper. Hij is uitgezonden met opdrachten om die te doen. En hij heeft het perfect gedaan. Heel bijzonder is hij wel. Want hij is rechtstreeks verwekt door het spreken van vader. Door het spreken van vader is ook Adam geformeerd uit het stof. En door het spreken van Yahweh is Yeshua Messias verwekt in de maagd Maria. Ginomai. Betekent daarvoor was het er niet. Yeshua is niet een geïncarneerd geestelijk wezen die daar mens wordt. Hij is verwekt. En alles wat het woord verwekt, ginomai in zich heeft, is iets wat een begin heeft. Maar niet een voorbestaan. Het zou ook raar wezen als er al een mens was in eeuwige tijden. Die dan nog eens een keer nou fijn, Laten we niet verder uitweiden. Het is belangrijk dat we snappen dat Yeshua, de mens Yeshua, een gemachtigde, een boodschapper en uitgezond is met opdrachten. Dat betekent apostelos. Diezelfde Yeshua die getrouw is jegens hem. Dat is Yahweh. Die hem, Yeshua, heeft aangesteld. Nou, kan je het nog makkelijker zeggen? Yeshua is getrouw jegens Yahweh... die hem, Yeshua, heeft aangesteld. En dan zegt hij ook nog eens... evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Dus zoals Mozes aangesteld is... is ook Yeshua aangesteld. Maar het zijn toch twee verschillende mannen. En de mogelijkheden en de verbonden die daaraan vastzitten... Schitterend als je dat tot ontwikkeling ziet komen. Want hij, dat is Yeshua, vers 3, is zoveel groter wat heerlijkheid dan Mozes waarde gekeurd. Oké, okay. dus de heerlijkheid van Messias Yeshua ligt hoger dan de heerlijkheid van Mozes. En dat is duidelijk. Zoals de bouwmeester een hogere eer geniet dan het huis. Dat is logisch. Als je een huis ziet staan, zo'n schitterende villa, denk je, wie hebt dat gebouwd? En ze zeggen, nou, dat is, dat is de bouwmeester. Dan zeg je, wat een bouwmeester is dat? Je gaat niet naar die metselaar vragen of zeggen, die heb eer. Nee, die hebt precies gedaan wat de bouwmeester zegt. Zo ligt het ook met God de Vader. Hij heeft exact de opdracht gegeven aan Yeshua, waar ook uit blijkt dat hij de Messias is en geen ander. Er is geen andere heer dan Yeshua en er komt ook nooit een andere heer, want de heer die dadelijk komt is Yeshua. En iedereen zal het zien, met zijn eigen ogen. En als ze het nooit begrepen hebben, zullen ze de aarde en zeggen, hij is Messia. Echt waar, Yeshua hoeft zich alleen maar te tonen en iedereen zal zijn heerlijkheid zien. Dat is van grote majesteit. Dus als de bouwmeester is ook meer eer dan het huis. Daar gaan we op door. Elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van dat alles is God. Alle andere uitvoerders. In dat plan van God. Zelfs als wij helemaal dwars liggen, heeft God het nog voorzien dat in ons dwars liggen en de omwegen die we voeren, Hij ons nog steeds brengt op de plek die Hij wil dat we bereiken zullen. Hoe dat gaat, ik heb er geen verstand voor. Maar God wil wel dat alle mensen behouden worden. Hoe dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Maar we zullen alle mensen roepen en ze onderwijzen in de wegen van de Heer. Hij is de bouwmeester, hoe hij dat gaat bouwen. Nou, daar kijken we vol verwachting naar uit. Het is toch al een wonder als joden en heidenen bij dezelfde God komen. Wonderlijke ervaring. Zelfs als de Jood zegt: Ja, maar het is onze God, zeg je, maar mijn God. Yahweh is mijn God. En Yeshua is de zoon van God, is mijn Heer. Adonie, mijn Heer. Nu was Mozes, broeder en zuster, wel getrouw in heel zijn huis. Mozes was getrouw in heel zijn huis. Als dienaar om te getuigen, van het geen gesproken zou worden duidelijk, het huis van Israël hij mocht ze leiden vanuit Egypte naar het beloofde land met alle problemen die erin zaten maar Mozes was getrouw in heel zijn huis hoewel het ook niet altijd makkelijk was voor hem hè? maar Christus Messia als zoon over zijn huis hé, hey, dat is wonderlijk Mozes over zijn huis en Christus over zijn huis zijn er nou toch nog twee huizen ik heb er geen antwoord op. Ik weet wel dat er in Israël in het verbondsvolk ook richtingen zijn die tot geloof gekomen zijn en niet tot geloof gekomen zijn. Die niet naar de geboden des Heeren gewandeld hebben binnen het koninkrijk van God. Want binnen het koninkrijk van God liggen de regels van het huis van God. En anderen die hebben gezegd, bekijk het maar, ik ga die kant op. Ons is nooit het oordeel maar Israël daar zijn de beloftes aan gegeven. Via Abraham, Isaac en Jacob. Het is Gods verbondsvolk. En denk erom dat God omgaat met zijn verbondsvolk. Wij zijn daar niet van in de plaats gekomen. Wij zijn door die God te leren kennen en het verbond wat hij gemaakt heeft. We zijn dus toegevoegd, ingeënt in dat volk. We zijn dus mede erfgenamen geworden. We zijn takken die erbij geplaatst zijn. Wat staat er nou in nummerie 12 vers 7 over die knecht Mozes? Niet al dus met mijn knecht Mozes vertrouwd als hij is in het geheel mijn huis. Dat is leuk, dat is nou weer Torah natuurlijk. Hier zitten we nog in Hebreeën te lezen, misschien zit er nog wel een vertaalprobleem in. Maar Torah die zegt, Mozes, en er wordt gesproken over mijn huis en dan is het Gods huis. Dus laten we maar aannemen tot dat huis gaat over... Mijn huis. Gods huis. Matthäus 24 zegt... Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf... die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft... om hun op tijd hun voedsel te geven? Nou, als je eenmaal die teksten bij elkaar gaat halen... dan zou je zomaar een kwartier door willen gaan met die teksten lezen... uit het Nieuwe Testament over wat de Heer doet. En wat hij stelt over zijn huis... zodat het huis op tijd voedsel krijgt... Dat is een wonderlijke weg. Wij zijn allemaal verschillende mensen. We komen uit verschillende denominaties. Maar we hebben allemaal uiteindelijk een weg gevonden tot hiertoe. En we hebben allemaal brood gegeten, eten gehad, onderwijs gekregen waartoe we bij elkaar konden komen. Toen ik zeg, hé, hey, we gaan samen verder. We gaan samen uh, nog meer eten van het voedsel wat de Heer geeft. Daarom gingen we terug naar Torah, omdat we weten dat is Koosje. En wat we daarop bouwen, we gaan gewoon in Koosje verder. Nou zegt hij heel duidelijk, Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij. Amen. Wees blij, want het staat er. Paulus is geen dwaas. Zijn huis zijn wij, en dan komt hij. Indien, dat is een voorwaarde, wij vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Dus je kan wel zeggen, ja maar zo staat geschreven... Maar indien voorwaarden, we het ook in het geloof vasthouden. Want als we ons geloof loslaten, wat hebben we dan nog? Hebben we helemaal niks. Dus het verbond krijgt kracht, omdat we het grijpen en vasthouden. Ja, nee, zo heeft de Heer het gezegd. We mogen nog zulke fouten in ons leven hebben, en problemen, en vallen, en al die toestanden meer. Maar we houden ons vast aan dat verbond. De Heer is bezig om ons leven te richten met Hem als doel. Nou, Hebreeën 3, vers 7. Daarom, weer een keer, daarom. Daarom. Gelijk de Heilige Geest zegt... Heden indien gij zijn stem hoort. Je moet het dus horen. Ook typisch, gelijk de Heilige Geest zegt. Zou dat dan toch een derde persoon zijn? Zoals de christenheid in hun dogmatiek dat verwoord? Wel, Nee. Het hele wezen van God is geest. Hij is geen mens. En in zijn geest, ook in zijn denken, brengt hij onder woorden om het u te zeggen. Zodra we zijn woorden horen, dan weet je wat God in zijn geest heeft. Dus als je nou de heilige geest spreekt, bijvoorbeeld door de profeet. Als een profeet de ABC heeft gezegd. Dan zeg je, oh dat komt uit de geest van God. Die profeet heeft het zelf gehoord. God heeft hem gestuurd om te onderwijzen. Dus daarom zegt de heilige geest, dat zijn gewoon de woorden van de profeten of iets wat je in een bijzondere situatie rechtstreeks van God ontvangt. Tot je ineens zegt, zo, het licht gaat me op. Heb ik nooit gesnapt, dat is de weg die ik ga. God werkt natuurlijk ook met u persoonlijk. Ook wij hebben deel aan zijn heilige geest. En als je dan ineens hier naartoe komt, zegt, ik heb het gehoord hoor, we gaan zondag vieren, want die sabbat is helemaal niks. Dan denk ik, nou, is dat wel uit de geest van God? Want dan pak je de boeken erbij en zeg, kijk, God heeft dat nergens gesproken. Dus het blijkt pas dat wat mensen zeggen getoetst moet worden aan de Torah en de profeten. Heerlijk om dat te doen. Nou, daarom gelijk dus de Heilige Geest, dat is God zelf heeft geopenbaard, zegt, Heden indien je zijn stem hoort. Daar gaat de hele preek over. Hij zegt, als je de stem van God hoort, dan moet je je hart niet verharden. Zoals bij de verbittering ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Verbittering, wat een vervelend woord, vind je ook niet? Als je zijn stem hoort, verhard dan je hart niet, zoals bij de verbittering. Wat is nou die verbittering eigenlijk? Vind je dat geen vreemd woord? Wie is er nou verbitterd? Amen, het is Wet die verbitterd raakt. Dus door de handelwijze van Israël in de woestijn, in de plek waar een verzoeking komt, waar ze God verzoeken, daar verbitter je God. Dus als wij dingen gaan doen waarvan God zegt dat je het beslist niet moet doen, dan verbitter je God. Ze hadden in drie maanden tijd van Egypte naar Israël kunnen lopen, naar Canaan. Maar het is vanwege de weerstandigheid en al die dingen meer dat God heeft moeten zeggen. 40 jaar in de woestijn. Verhard je hart niet zoals bij de verbittering, want hier werd God verbitterd. ten dagen van de verzoeking in de woestijn. Waar uw vaders mij, dat is Abba Yahweh, verzochten. door mij op de proef te stellen. hoewel zij mijn werken zagen, 40 jaar lang. 40 jaar lang... de werken van God zien... en dan nog te hem zeggen... ik geloof je niet... als ze voor kanen aanstaan... om het dan binnen te trekken... en dan van de, de verspieders te horen... tot er zulke mannen lopen... en dan zeggen ze... nee, wij zijn als springhanen... in hun ogen... ze waren helemaal Calimero-types geworden... ik ben klein, dus hij is een ik zal altijd wel klein blijven. Dat is echt niet waar. We zijn geloofsmensen, want God heeft gezegd, neem dat land in. Je hoeft er alleen maar in te lopen en God die stuurt de horsels voor je uit en die steken, die Kana niet er helemaal plat. Echt waar, die vluchten. Ze hoeven niet te strijden. Wij hoeven ook niet te strijden. We hoeven alleen maar te getuigen en te handelen overeenkomstig het Bijbels getuigenis waar ze mij verzochten, zegt God, door mij op de proef te stellen. Hoewel ze me werken, zagen, veertig jaren lang. Nou, daar komt weer dat woord, daarom. Daarom heb ik, zegt God, een afkeer gekregen van dit geslacht. Ik heb gezegd, altijd dwalen ze met hun hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Dat is een relatieprobleem. Echt waar, ik ben met mijn vrouw getrouwd... en ik heb mijn vrouw ook gekend. Dat is intiem. Het kennen. Maar Israël heeft geen relatie met God. Ze kennen hem niet. Ze horen alleen maar zijn instructies. En misschien zeggen ze wel... ach, dat ook nog, dat ook nog. Hé, hey, waar is eten? Nou zijn we al drie dagen in die woestijn... we hebben nog niet eens water gehad. Heeft hij ons in de woestijn geleid... opdat we zouden doodgaan of zo? Nou, hoe kan je dat tegen God zeggen? Met al die wonderen en de rode zee door. en Hoe kan je dan nog zo handelen tegenover God? Dat is God beproeven. Nou, als je dat een paar keer goed gedaan hebt. Moet je dadelijk maar horen wat er staat over dat beproeven van God. Is Niet leuk. In nummer 14 staat, vers 22 en 23. Geen van de mannen... ...die mijn heerlijkheid gezien hebben... ...en de tekenen die ik... ...jawee in Egypte en in de woestijn gedaan heb... ...en die mij nu reeds tienmaal verzocht... ...en naar mijn stem niet geluisterd hebben... ...zal het land zien. Even verkort... ...geen van die mannen... ...zal het land zien. Zo staat het er. Zo door God geleid worden... ...uit de duisternis... ...al ga je de woestijn in... ...wij lopen in de wereld... Goddeloosheid op ons genoeg om ons te misleiden, te verleiden en om verkeerde verlangens te krijgen. We gaan dezelfde weg. Maar geen van die mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben zal het land zien. Omdat ze hem gehoord hebben en verantwoordelijk moeten afleggen voor wat ze doen. Zij zullen het land niet zien dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb. Ja, niemand van hen die mij versmaat hebben zal het zien. Durf je de aanbod te zeggen? Want dan voel je je eigen spanning. Hè? Hebben wij hem dan altijd zo vroom gediend? Wees blij dat God barmhartig is en genadig. Hij kent onze weg. Hij weet ook waarom we fouten maken. En hij kan het ook beoordelen. Of we dingen willens en wetens doen. Om hem te beproeven. Zo, eens kijken of je God bent. Ik ga nou zondag vieren. Nou. Ik zou het niet graag doen. Dat heeft niks met angst te maken. Mag ik zondag niet naar de kerk? Ja hoor, ik mag rustig naar de kerk op zondag. Ik mag luisteren naar de preek. Maar ik zal de Sabbat nooit overboord gooien. Want het is heilige tijd van vader. Een teken tussen u en mij is de Sabbat, zegt God. Opdat u zou weten dat ik je God ben. Daar vervieren we Sabbat. Dat is een wonderlijke rust. Daarom zitten we hier op Sabbat in een heilige samenkomst. Omdat we weten dat we hier gewoon in rust kunnen zijn. En precies doen wat God van ons vraagt. We gaan naar de volgende. Hebreeën 3 vers 11. Vader zegt, zodat ik Yahweh gezworen heb in mijn toren, dat hij is boos. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dat zijn die personen die zo gehandeld hebben. Ze stem gehoord hebben, ze wonderen en ze tekenen gezien en dan toch zeggen, nou, uh, <tie> mijn postje voor Vicky, ik doe het anders. Hij heeft gezegd, 40 jaar zullen jullie in de woestijn blijven. En hij heeft dat precies zo vertrokken. Paulus zegt, zie nou toe broeders. Nou ik je dit even heb laten herinneren. Wat God gedaan en gezegd heeft. Zie nou toe broeders, dat bij niemand van u een boos en een ongelovig hart zij. Door af te vallen van de levende God. Nou hoeven we dat hier natuurlijk niet onder elkaar meer te zeggen. Want dat weten we al lang. Maar Paulus schrijft het toch. Aan de gemeente van Hebreë. Hij zegt het toch. Allemaal gelovige mannen. Hè, en vrouwen. Tot er ook onder jullie geen boos en ongelovig hart komt. Als je gewoon in de Torah leest. Zeg je mijn God dat heb ik nooit zo geweten. Dat ga ik gewoon doen. Dat gaan we gewoon doen. Om af te vallen van de levende God. Van de woorden die God gesproken heeft. En daar komt hij. Maar vermaant Elkander... Dagelijks. Nou, dat is een beetje lastig in de Nederlandse taal, vind je ook niet? Wie van u wil vermaand worden hier? Vingertje erbij. Wie wil nou vermaand worden? Zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Dus we moeten elkaar dagelijks vermanen. Klinkt dat prettig in die oren? Nee? Ik had er een beeld bij gevonden in het internet. Kijk, daar heb je hem. ...vermaand elkaar, het vingertje. En we kennen dat vingertje. He? Zullen we maar verder gaan? Weg met die man. Het is dat woord paracleo... ...dat betekent... ...vermaand is bij zich roepen. Dat is ontbieden... ...toespreken... ...aansporen, bemoedigen... ...troosten, bidden, smeken... ...verzoeken, leren en onderwijzen. Nou, moet je nou nog meer hebben... Wat is nou vermanen? Het is gewoon een ouderwets Hollands woord. Wat bij ons, die wat we anders helemaal niet meer zouden gebruiken misschien, of in de zin van echt vermanen het vingertje erbij, tikken uitdelen. Hè? Nee, echt niet waar. Het is bij zich roepen, onderwijzen, aansporen. Wij zullen elkaar dagelijks moeten aansporen om die weg van de Heer te wandelen. En dat doen we met vreugde. En als we iets ontdekken, dan delen we dat met elkaar. Daarvoor kom je op een sabbat bij elkaar om over dingen na te denken, parasha te lezen, prediking voorbereiden. Je eigen gesprekken voorbereiden met Piet Jan en Kees, zodat je een hele fijne heilige samenkomst hebt. Dat je zegt: Ik vind het zo fijn dat ik jou weer ontmoet heb. Ik heb iets fijns van je gehoord. Je hebt me opgebouwd. Je hebt me toegesproken. Ja, je hebt me aangespoord, bemoedigd. Je hebt me heerlijk onderwezen. Daar hebben we vreugde in. We zitten hier niet om elkaar klappen te geven, of om elkaar beter weten. Nee, we zijn zoekende op de weg die we gaan. Vers 14, want, broeder en zuster, wij hebben dus deel gekregen aan Messias. Kom maar. Oh, mits. Zit er weer wat tussen. Elke keer, dan denk je, oh, dat klinkt goed zeg. En ineens weer indien, mits. Maar, eh, goed. Mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Dat lijkt op die vorige. Hè? Hij zegt dit, want dat hebben we. Ja, denk erom, indien, mits, maar. Je moet het wel. Vasthouden. Vind je het goed? Vasthouden wat we hebben. En samen delen en verder gaan. Als er gezegd wordt... Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. He, dat komt steeds terug. Wie waren het dan, die hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterde. Wie verbitterde ook alweer? God verbitterde. Wie waren het dan, die hoewel zij de stem van God gehoord hadden, God verbitterde? Waren dat niet alle die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Met hun rebellie tegen God. Ook als ze rebelleerden tegen Mozes. Dat was de dienstknecht van God. Hij moest het volk leiden. En hij zei, oh mijn God, hoe moet ik dat doen? Als u niet meegaat. U kent het volk toch? Ja, natuurlijk kent het volk. Hij zei, kort ik zal dan wel een engel meesturen, zegt hij. Nee, zegt Mozes, u moet met ons meegaan. Nou, dat doet God door die engel. Er komt de volgende, vers 17. En van wie, broeder en zuster, heeft hij, onze God en Vader, een afkeer gehad? Veertig jaar lang. Was het niet van hen die gezondigd hadden? Oh, daar ligt dus wel de crux. Dat zijn degenen die dus gezondigd hebben. Zonde, doel missen. Zij die dus in de woestijn de doel missen door te rebelleren tegen Mozes en God. Dan weet je precies, als wij ons doel missen... Waardoor God een afkeer van je krijgt. Oh ja, die liefdevolle God, hij is lief, warmhartig, genade, goede trouw, tieren, trouw. Die krijgt een afkeer van je als je willens en wetens andere wegen gaat kiezen en gaat lopen... ...als dat je duidelijk voor ogen is gesteld. Echt waar, je bent verantwoordelijk voor de weg die je gaat. Was het niet van hen die gezondigd hadden, wie er lijken in de woestijn lagen... De hele weg in die 40 jaar is dat hele volk gestorven. Alleen Joshua en Caleb niet. Want in hun was geloof. Die zeiden ook laten we het land innemen. Maar de meerderheid wilde weg. Oké, zeg God, 40 jaar de woestijn. Hun lijken zijn in de woestijn achtergebleven. Aan wie anders, vers 18, zwoer Yahweh... Dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan. Dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Hier nog een keer eroverheen. Het is duidelijk, het gaat over hen die ongehoorzaam zijn aan geopenbaard woord van God. Dus wat Mozes gezegd heeft, moet je je gewoon aanhouden. Het is gewoon de weg binnen het koninkrijk van God, binnen het volk van Israël. De nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, want ze gaan hun belofte incasseren, het beloofde land intrekken. Dus niet 40 jaar achteruit. Een heel geslacht moest sterven in de woestijn, omdat ze ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij, broeders en zusters, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Ze konden gewoon niet ingaan. Vanwege ongeloof, je gaat dus in door geloof dat ziet niemand alleen je handelt ernaar, de belofte van God, die nemen wij in onze hand vast en als wij onze hand open doen en we laten hem zien aan de ander, dan zeggen ze, oh maar het is helemaal niks in je hand, ze zeggen ja ik geloof het woord van God, ja maar ik kan het helemaal niet zien, nee dat begrijp ik, Denk er maar over na, maar God zegt het en we aanvaarden het woord van God en we zullen naar het woord leven, al lacht de hele wereld je uit Goed, Hebreeën 4, vers 1. Laten wij, broeders en zusters, zegt Paulus, daarom op onze hoede zijn. Dat niemand van u hier te Alblasserdam, terwijl er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou werken achter te blijven. Hey, Al hé, Alblasserdammers, let op, vind je dat niet mooi? Want er is nog steeds een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat. De indruk zou wekken achter te blijven. Nee, dat willen we ook niet. Want ook aan ons in Alblas-Verdam is het evangelie verkondigd. Welk evangelie is hier verkondigd? Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God? Nee, wij verkondigen het evangelie van Jezus Christus. We kennen de verschillen. De boodschap die Yeshua verkondigde... Dat is de boodschap van Yeshua. Maar wat is nou de boodschap van Yeshua? Dat is het koninkrijk van God. Want genoeg christenen denken: Oh, maar ik geloof dat Jezus de Christus is. Halleluja, ik ben gered. Ze Nou, doe even dim, hè. Ben je ook bereid om de weg met hem te gaan? Om echt zijn navolger te zijn? Dan ga je wandelen binnen dat koninkrijk van God. Je gaat er ook Engeland niet binnen scheuren en je blijft rechts rijden. Dat doe je niet. Ook ons is dus het evangelie verkondigd. Dat is niet het blijde boodschap dat Jezus de Messias is. Nee, de boodschap van Messias, Yeshua, is het koninkrijk van God. Dat moest opgericht worden. Schitterend om het te snappen. Want ook ons is dat evangelie verkondigd, evenals hun, Israël. Maar het woord der prediking was hun in Israël niet van nut omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Ook Israël moest de woorden van Mozes horen. En dan konden ze in geloof gaan. Uiteindelijk blijken dat alleen Jozua en Caleb te zijn. Zelfs Mozes is vanwege ongehoorzaamheid voor de grens begraven moeten worden. Ja, het is verdrietig. Echt verdrietig. En hij heeft het ook aanvaard. Akkoord, ja. Hij had moeten spreken tegen de berg. Maar hij sloeg de berg. Denk je, nou, wat heeft die man nou fout gedaan? Heb je het goed begrepen? Mozes ging de berg op en hij kon het land zien. En die Israëlieten hebben het alleen maar de grenspalen misschien gezien. Inderdaad, hij heeft het wel gezien. Want ons broeder en zuster is dat evangelie van Gods koninkrijk ook verkondigd. Net als aan hun. Maar het woord der prediking. Luister goed, ik heb hier een elletje achter het woord staan. We hebben er wel eens meer over onderwezen. Waar ging het ook weer over? Wat is het grondwoord? Logos. Logos. En wat zegt het christendom? In de beginne was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Logos. Oh, zeggen ze, Logos is Jezus. Hij was in de beginne bij God. Ergens anders staat door hem is alles geschapen. Dat staat er niet. Maar ze hebben dus aangevaard dat Jezus God is. Al in het eerste regels van het Johannes evangelie. Daar staat hetzelfde woord, der prediking. Maar logos hebben we toen uitgelegd, dan moet je zelf de vraag stellen, wie spreekt er? Als er in het begin het spreken was, wat was er in het begin? Ja, natuurlijk, zei God, er zij licht. Dus wie is de spreker van Johannes 1, vers 1 tot 3? Dat is God zelf. Maar de christendom zegt, Jezus is daar, God. Een gigantische dwaling. Hier gaat het over het woord der prediking. Je moet vragen, hé... Hey, Wiens woord prediken ze nou? De logos. Wij prediken de woorden die God geeft en die geven we door. Dus ook wij dienen op te letten met welk woord we brengen, van wie het gesproken heeft. En kunnen we zeggen, dat heeft de Heer gesproken en zo prediken wij. En zo dient u te luisteren en te handelen. Dat werkt het Koninkrijk van God in uw leven. Dus als je het nog een keertje wil nazoeken over dat woordje logos... ...het is zo goed als je het weet... ...want het andere woordje woord, wat ook vertaald wordt met woord, is rema. En dan gaat het over wat er gezegd is. Dus eerst zeg je, wie heeft het gezegd? En dan zeg je, wat heeft hij gezegd? Dat is het verschil tussen logos en rema. Want ons is dus die blijde boodschap verkondigd... ...evenals hun en de woord der prediking, dat is Gods woord was hun niet van nut. Dus het woord van Yahweh was hun niet van nut. Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. De volgende. Hebreeën 4 vers 3. Want, broeders en zusters, wij in al gaan tot de rust in. O, hoe klinkt dat? Vind je het niet mooi? He? Dat is pas een boodschap, hè? Wij gaan tot de rust in. Nog een keer. Wij die tot geloof gekomen zijn... zoals hij Abba Yahweh gesproken heeft. Gelijk ik gezworen heb in mijn toren... je refereert hij weer aan wat Yahweh gezegd heeft... nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Degenen die ongehoorzaam zijn. En toch waren zijn werken van Abba Yahweh... van de grondlegging der wereld afgereden. Hij wist alles... Wat hij sprak. Ook in de schepping. Hij wist alles. Er zijn geen toevalligheden... dat ineens een of ander wezen ertussen schiet, die God een spaak in zijn wielen steekt. Dan valt God op zijn gezicht, weet je wel. Dan denk ik, oh, dan moet ik het nou redden. Heb ik nog een omweggetje? Nee, de hele weg van begin tot eind... is door God overziende gesproken. Hij verklaart vandaag wat er morgen is... en hij verklaart wat er overmorgen is... en over duizend jaar. Omdat hij geen tijd heeft... De hele tijd die wij tijd noemen, is voor God één blok. Dat benoemt hij in één keer. Hij zelf is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Buiten hem is er geen God. En Jezaja zegt, ik ken er geen. Er is ook geen God buiten Yahweh. Toch waren zijn werken, dus wat hij ging doen, van de grondlegging de wereld al afgereed. Het hele plan van God was gereed. En overeenkomstig zijn eigen plan heeft hij gesproken. En hij wist wat er zou komen. Zelfs onze eigen wijzigheidjes heeft hij overzien. En maatregelen voor getroffen dat hij weer kon corrigeren en herstellen. Want hij, broeder en zuster, dat is Abba Yahweh... ...heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. Hé, hey, dat is leuk zeg. De zevende dag komt erbij. En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. Dus wat God al vanaf het begin overziet... Hij had dat scheppingsplan tot uitvoer gebracht. En dan denk ik zo, dit had ik me voorgenomen. Ik ga rusten. Daarmee separeerde hij al de zevende dag los van alle scheppingsdagen. En wij doen dat nog steeds met Gods genade door op Sabbat samen te komen. God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En hier nog een keer, wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Als nou God ingegaan is in zijn rust, dat was zijn zevende dag. God ging in zijn rust na zeven dagen scheppen. Maar wij moeten ook in die rust ingaan. Na zes dagen werken en scheppen en handelingen verrichten. Om tot die zevende dag te komen die God ervoor apart gezet heeft. Nou, als mensen al niet gehoorzaam willen handelen naar de woorden van God. Dan zullen ze ook tegen de Sabbat zeggen overboord ermee. Weet je wat we doen? Wij doen het lekker op zondag. Of op maandag, of op dinsdag, en de moslims op vrijdag. Maar die aanbidden daarmee niet God naar zijn wil. Oké, okay, ze weten het niet, ze zijn misleid. Akkoord. We hoeven er ook geen oordeel over uit te spreken. Alleen maar te beseffen, om die reden zijn we sabbat gaan vieren, en zitten we vandaag met elkaar. Hoewel we elkaar nooit gekend hebben vanaf het begin. We hebben elkaar ontmoet, we zijn door God bij elkaar gebracht. Prijs zijn naam. Nog een keer zegt hij, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan... omdat ze hier al niet gehoord hebben en niet geluisterd hebben... en gewoon gerebelleerd hebben tegen mij. Als die boodschap maar overkomt. Aangezien het nog te wachten is in vers 6... dat sommigen tot die rust zullen ingaan. Aha, dat komt nog goed aan, hè. En zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, Israël... Hebben niet ingegaan wegens hun ongehoorzaamheid. Dus de boodschap van Sabbat krijgen in je leven is heel belangrijk. De Sabbat is een teken tussen God en de mens, zijn volk. Opdat dat volk zal weten dat hij hun God is. Dus Allah is niet God. Dat is dus de afgod van de islamieten. Maar Allah is niet Yahweh. Ook al willen de christenen daar nog wel eens heel wat filosofisch verhaal van ophangen. Ja, als er maar één god is, is hij... Nee, de andere god is een afgod. Die komt ook voort uit de Kaaba... waar al die volken in de woestijn hun goden hadden staan. En tot uh, Mohammed is gekomen. En die pakt Allah eruit. Hij zegt weg met die goden, dat had hij van de joden geleerd. Er is maar één god en hij heet Allah. Ze konden niet ingaan, lieve mensen, vanwege hun ongehoorzaamheid. Ze kennen de woorden van God schijnbaar niet goed genoeg en hebben ze gehoord, dan doen ze ze niet. Vers 7. Dus niet ingaan vanwege zijn ongehoorzaamheid stelt hij, dat is de vader, wederom een dag vast. Heden. Kijk, nu zijn we bij vandaag. Want heden is altijd heden. De dag wanneer je deze woorden hoort, wordt het voor je heden. Nou, voor ons is het al heel verleden tijd dat we het allemaal gehoord hebben. Maar het is goed om het in herinnering te brengen. Heden, zegt hij. Als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd. Heden, indien voorwaarde gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Het gaat niet alleen om Sabbat. Het gaat al Gods inzettingen die hij in zijn Torah en profeten gegeven heeft zo simpel is het dat zijn de regels binnen dat koninkrijk van God en wil je daar in vrede wandelen ten opzichte van de koning en de keizer en de admiraal en de ja, noem het maar op, die er allemaal zijn dan kan je ongestoord leven in het koninkrijk van God en dan zegt vader vanuit de hemel tegen Gabriel heb je weer gekeken naar zegt hij een heel groepje in Amsterdam, kijk eens goed zegt hij. Kijk eens. ja vader ik weet het, want regelmatig kom ik daar hij zegt Ga goed het gaat goed God is daarover verheugd. Nou, indien een voorwaarde Jozua hen in de rust gebracht had, had zou hij, Abba Yahweh, niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Dus toen na veertig jaar Jozua, Joshua, Jehoshua, ze had ingebracht in dat beloofde land, was toch nog niet de vervulling van het profetisch woord. Al ze had hij niet een dag erna genoemd. Dus het is wel goed dat het volk is ingegaan. God heeft zijn belofte gestalte gegeven. Maar er was nog iets anders, een heden, wat we moesten gaan begrijpen. Want als Joshua hen in de rust gebracht hadden, zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Oké, okay, en dan komt hij. Er blijft dus een Sabbatsrust voor het volk van God. Er blijft dus een sabbatrust over voor wie? Voor het volk van God. Dus je kan binnen het volk van God toch nog niet helemaal volk van God zijn, omdat je in ongehoorzaamheid handelt. Maar in dat grote volk van God is er een volk van God, waarvoor de Sabbatrust overblijft. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Dan noem ik die zijn werken van die mens, van ons, maar een stuk ongehoorzaamheid. Wij hebben ook onze werken. Maar ook werken die we in ongehoorzaamheid doen. En dat haat God. Als je zegt mij te kennen... handel dan zoals ik je heb verteld. Ga niet links rijden. Wie tot zijn rust is ingegaan... is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Van ongehoorzaamheid. Evenals God van de zijne. Hé, hey, wat was het werk van God ook alweer? Zes dagen scheppen... en de zevende dag overzag hij alles... en dan had hij zijn rust... Dus de rust van God is op de Sabbat. Daarom heeft hij die Sabbat ook als een teken gegeven tussen hem en zijn volk. Nou, als je zegt ik ben zijn volk, houd dan de Sabbat zoals God het ook van je verlangt. He? Hij is zelf al in die Sabbatrust gaan zitten om te kijken over zijn mooie scheppingswerk. Laten wij broeders en zusters in Alblasserdam er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Op dat niemand ten val komen van de enge woorden door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Dan oh nee, we doen in vreugde de wegen van de Heer wandelen. In vreugde komen we naar de heilige samenkomst en we knuffelen elkaar. Fijn dat je er bent. Laten we koffie en koek eten, laten we de woorden van God horen, laten we zingen en dansen. We zijn als Gods volk bij elkaar in vreugde. Maar we gaan niet ten val komen door ongehoorzaamheid. Daarom is het ook goed als je iemand van de weg af ziet gaan. Dat je zegt, hé, hey kom er weer bij. Je gaat niet vermanen met dat vingertje. Nee, onderwijzen, leiden, samenbrengen. Samen weer op de weg komen. Zoals een herder zijn schaap bij de kudde houdt. Nou komt hij weer in vers 12. Want het woord Gods. Dat woordje woord. Wat staat er in de grondtaal? Elletje, logos. Maar nou staat het woord God erachter. Dus wie is de logos? Ja, dat is ook God. Maar er zijn zoveel punten in de Bijbel waar het er niet achter staat. Het is zelfs als in het Nieuwe Testament staat een woord van Petrus, staat er ook logos. Oh, ja. Yeah. Dus als Petrus een woord gesproken had, is dat het woord van Petrus, is dat de logos van Petrus. Oh ja, wie heeft dit woord gesproken? Ja, dat is Petrus. Dus door de christenheid te zeggen dat woord dat is Jezus, ja die had dat niet gesproken in Hans 1 vers 1. Dat was gesproken door Yahweh. Ja, dus alleen maar het onderkennen van het woordje logos. Wie spreekt daar? Nou, hier staat het erbij. Hier staat dus bij het woordje logos, woord God. Dus God was de logos. Het woord Gods is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Ja, dat woord van God, dat spreken van God, dringt zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest. Gewrichten en merg. Het schrift scheid, overleggingen en gedachten van het hart zo diep gaat dat wilt u je gedachten en dat wat je in je hart hebt ook nog tot even scheiden nou dat doet het woord van God zeg niet een leugen tegen God op je mooiste manier van spreken want je bent openbaar van God en dat woord van God wat hij dan spreekt openbaart het aan jou ook precies hij scheidt dat zodat je in je eigen innerlijk weet dit had ik beter niet kunnen zeggen hij zegt, geen schepsel is voor Yahweh verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, Yahweh, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Je kan geen spelletje spelen in het negatieve en in ongehoorzaamheid. Kijk, ik heb er een plaatje bij. Heb ik al jaren, ik denk ik haal er vandaag weer boven water. Het gaat over Thessalonicense, heide God des vredes, heilig u geheel en al. En uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus. Christus blijkt in alle onberispelijkheid bewaard te zijn. Wonderlijk is dat, hè? En wat zegt hij hier in Hebreeën 4, vers 12? Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat dringt door zo diep dat het van een scheidt, ziel en geest. Maar we bestaan natuurlijk uit lichaam, ziel en geest. Het lichaam is hier het, de zwarte cirkel. Dat is het lichaam dat bestaat uit vlees, bloed en gebeenten. In ons lichaam zijn vijf openingen. Ruiken, voelen, horen, zien en proeven. Dus door onze buitenkant zijn dat de vijf kanalen van onze zintuigen... ...waartoe we tot ons binnenste komen. Tot in onze eigen geest. Want in onze eigen geest overleggen we wat we gaan doen. Dus, we hebben vijf ingangen. Daartussen, dat is de ruimte van de ziel. Onze ziel is ongeestelijk. Onze psyche is ongeestelijk. Daar hebben we wel emoties en gevoel en verstand en geheugen, bewustzijn, fantasie. Want als we een leuk bericht krijgen, dan zeggen we, Willem, je hebt honderdduizenden gewonnen. Oh ja, ben ik aan één keer. Maar als iemand zegt, weet je dat je vader nou stervend is? Oh, dat had ik helemaal niet verwacht. De reactie van onze ziel is in één keer blij of verdrietig of we zijn heel gematigd. Omdat we dat behoorlijk onder controle krijgen. Maar de ziel is ongeestelijk, die reageert op wat naar binnen komt. Maar er zit tussen onze ziel en onze geest... Daar zit hier het woord van God van buitenaf. dat gaan we horen, dat is een zintuig. En met onze wil, die zit binnen ons verstand, bepalen we wat er binnenkomt in onze geest. Dus komt nou het woord van God van buiten, we horen het, we willen het ook ontvangen, dan komt dat woord van God in onze geest. Dit is de heilige geest, terwijl dit de cirkel is van onze geest, de, onze pneuma. Zie je, dus daarin komt een gedeelte van Gods geest in je wonen. Dat zijn de woorden die je gehoord hebt en aanvaard aangenomen hebt. En naarmate dat Gods geest in je groter wordt, zeg je, zo, maar zo ga ik wandelen. Dan zeg je, buurman, die is gek, Dit heeft hij nooit gedaan. Hij gaat ineens op Sabbat naar de samenkomst. Bijvoorbeeld, hè? of je bent altijd een echte leugenaar geweest, maar de geest van God is in jouw geest gekomen. Je zegt, ja, maar ik wil in de eeuwigheid niet meer liegen. En dan komt je vriend naar je toe en zegt, joh, zullen we daar even een kraakje zetten? Zegt nou, ik heb er niet veel zin meer in, dat is voor mij over. Zegt hij, ben je gek geworden? Zegt nee, helemaal niet, ik ben gelovig. De woorden van God zit in mijn geest. Dat oude leven dat wil ik helemaal niet, dat is bagger. Nou, mensen, als je dit begrijpt van de mens, dan snap je dus ook dat ons buitenkant van de mens, ja, door vijf openingen de dingen kan ruiken, voelen, horen, zien en proeven, om zo gevoed te worden in onze geest. Maar het mooiste is als het woord van God naar binnen komt en zich plaatst in onze geest. Nou, als nou het woord van God komt, dan kan die van één scheiden. In onze geest en ziel en hart en gevoelen. Dat woord van God gaat er als een mes in. En die maakt scheiding, zodat u later gelukkig en blij kan zijn vanwege de woorden van God. Nou, pas was even een tussendoortje. Hebreeën 4, vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben... Die de hemelen is doorgegaan. Yeshua, de Zoon van God. Mooi hè? Dat staat dus 40 keer in het Nieuwe Testament. Yeshua, de Zoon van God. Gods Zoon. Zoon van God, 40 keer. En op andere plaatsen, Zoon des Mensen. Nooit God. Laten wij aan die beleidenis vasthouden. Dus welke beleidenis houden we vast? Jezus is de Zoon van God. Amen. Amen. Nog een keer? Wie is de Zoon van God? Jezus is de Zoon van God. Yeshua. Yahweh brengt redding. Laten wij die beleidenis vasthouden. En gaan niet mee met dat triniteitsgeneuzel... filosofisch, dogmatisch uh, onzin... door te gaan verklaren dat God uit drie onderscheiden personen bestaat. Hij is niet schizofreen. Er is maar één God. Niet twee en niet drie... En Yeshua is niet God. Yeshua is de Zoon van God. Laten we aan die beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester hoor, die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Vindt u dat moeilijk lezen? We hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. Dus we hebben een hoge priester die meevoelt. Maar dubbele ontkenning is eigenlijk wel sterk. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. En dan komt hij, maar wij hebben een hoge priester. die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. doch zonder te zondigen. Yeshua was niet een geestelijk wezen wat in een menselijk lichaam kwam. dat hij geen fouten kon maken. Hij is verzocht geworden zoals wij. En hij kon alleen maar op grond van het woord van God. stelling nemen tegen het kwaad of tegen de verleiding. Of tegen de misleiding, alles wat hem overkomt. He? Hij is verzocht geworden, zoals u. Maar zonder te zondigen. Laten wij daarom, er komt dat woord daarom weer, dat. He? Elke keer dat daarom, dat het komt omdat er vele vragen zijn over waarom. Nou, Paulus heeft iets uit te leggen in de Hebreeënbrief. En elke keer zegt hij daarom, en daarom, en daarom. Het is goed om dat te snappen. Waarom? Nou, daarom laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade? Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegenheid tijd. We zijn nu op weg om, als de gelegenheid komt, het te ontvangen. We komen dadelijk bij het beloofde land en we gaan in. Gaan we nog sterven in de tussentijd? Misschien wel. Maar dan zullen we begraven worden en dadelijk opstaan bij de komst van de Heer om met hem het land in te gaan. Dat geloven we. Dan mag de wereld zeggen, wat dwaas zeg. Ja inderdaad, maar ik geloof dat. Laat je geloven zien. Nou ik heb het in mijn hand. Ja er zit helemaal niks in. Nou het zit er echt in, want ik hou dat woord van God vast. Ik heb geen lege hand, maar een volle hand van de beloftenissen van God. Nou, het laatste stukje, Jezaja 55, want dat, dat thema erbovenin, nooit zullen ze in mijn rust ingaan, dat moet veranderen. Vindt u ook niet? Uitroepteken staat erachter, dat moet gewoon over. Jezaja die zegt, hoofdstuk 55 vers 6, zoekt Yahweh. Zoekt de Heer. Er staat, zoek Yahweh. Wij hebben er in de vertaling Heer van gemaakt. Gelukkig nog een onderscheid met hoofdletters voor Yahweh en met kleine letters voor een andere Heer. Hoofdletters, Yahweh. Zoekt Yahweh terwijl hij zich laat vinden. Yahweh laat zich vinden. Hij komt ook voor je in allerlei situaties. En roept hem, Abba Yahweh, aan terwijl hij nabij is. Hij is nabij hè, op het moment dat hij openbaart wie hij is. Dat je kan zeggen, mijn God bent u dus God. En als je gaat lezen over die God en hij openbaart zich aan Mozes tot hij zegt, nou maak mij uw naam nou bekend barmhartig, genadig goede tieren, trouw, gaarne vergevend, kent u ze allemaal? schitterend, dus dat is God liefdevol, barmhartig en genadig trouw, maar hij is ook rechtvaardig in zijn oordeel we hebben hij is barmhartig, hij is ook rechtvaardig zoek Yahweh ja, terwijl hij zich laat vinden, roept hem aan Abba Yahweh terwijl hij nabij is tot de kwartjes bij je beginnen te vallen, want dat doet ook bij Yahweh. Nou zegt hij, de goddeloze verlaat zijn weg. De ongerechtige man zijn gedachten, hij bekeren zich tot wie? Tot Yahweh. Dan zal hij, Yahweh, zich over hem ontfermen en tot onze God, dat is Yahweh, want hij vergeeft veelvuldig. Vind je dat niet mooi? Hey, dat is oud-testamentisch hè? Dat is een oude profeet, Isaiah. Echt een oude profeet. Maar we moeten op hun getuigenis bouwen. Hij heeft echt niet gezegd dat er wel meer is dan één God. Want je ook Jezaja zegt, ik ken geen ander. De goddeloze verlaten zijn weg. Wat is nou een goddeloze? Hebben we een goddeloze? Gelukkig. Ja, maar dan moet hij er slepen en eruit natuurlijk. Ja. Maar wat is nou een goddeloze? Is dat iemand die God niet kent? Iemand die hij niet volgt. Amen. Leuk hoor dus dat je dat zegt. Heel het volk van Israël heeft God leren kennen. Door Torah, profeten. Het was geen volk wat God niet kende. Maar ze hoorden niet naar hem. En dan worden het goddelozen. Want dan worden ze opzettelijk. Ze zeggen, ik luister niet, ik ga die kant op. Dan verandert dus een Israëliet in een goddeloze. Dat is een ramp hoor. De goddeloze verlaat zijn weg. En de ongerechtige man, die ongerechtigheid doet. Alle ongerechtigheid is zonde, zegt de Bijbel. Alle ongerechtigheid is zonde en overtreding van het gebod. Hij bekeren zich tot Yahweh, dan zal Yahweh zich over hem ontfermen. En onze God, dat is Yahweh, want hij, Yahweh, vergeeft veelvuldig. Heb je alweer genoeg gehoord voor vandaag? Nee. Nog niet genoeg? Oké, okay. dan komt er nog meer. Wat zegt Paulus in Korinthe? Broeders en zusters, nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder... een hoereerder, een geldgierige, een afgodedienaar, een lasteraar... een dronkaard, een oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Dus let goed op hoe je omgaat met elkaar. Ben je een lasteraar geworden? Want hij, niet de maar die Piet, hè, of die Willem, of... Daar komt hij. Dat is de dood in de pot van een gemeenschap. Als er iemand gaat leuteren en roddelen over de ander... terwijl hij niet met die ander praat. Echt waar, dat is triest. Hij zegt... Ik schrijf u dat gij niet moet omgaan met iemand die al heet die een broeder... een hoereerder is, nou duidelijk, een geldgierige, duidelijk... afgodendienaar, ja wordt steeds erger... een lasteraar, een dronkaard of een oplichter, lieve mensen... Houd het koosje. Want zo iemand moet je zelfs niet samen eten. Dat is het gevaar van kwaadspreken in het huis gods. Iemand die dat doet, plaatst zichzelf al buiten de muren van de veiligheid van het huis van God. Dan zullen ook zij tot mijn rust ingaan. Zie je dat? Dus als we die stappen durven nemen met elkaar, zeggen we: oké, okay, nou dan zullen ook zij tot mijn rust ingaan. En niet alleen op de Sabbat, maar in een volledige rust. Dus iemand die ingaat in de rust, die zegt niet... oh, ik ben ingegaan in de rust, de hele wet van God is weg. Dat is onzin van de bovenste plank. En je mag dan theoloog wezen in de God-weet-niet-kunde... maar het zegt helemaal niks. Want theologen zijn ook maar geïnstrueerd naar de theologie van hun kerk... En ze kennen de Torah niet op de wijze die wij in de afgelopen jaren met elkaar hebben leren kennen. Dus houd je vast aan Torah. Lieve mensen, uh, het gaat over onze God zal zich over ons ontfermen. Onze God, hij vergeeft veelvuldig. Laten we het begrijpen wat de boodschap is, want dan zullen ook zij tot mijn rust ingaan.